Rabo-renner Mollema eindigde op de twaalfde plaats. Het weer. Vanavond klaart het in het hele land op. Morgen is het overwegend zonnig. Alleen in het zuidoosten is het nog bewolkt. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land.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 Met nu, de Euro Breakdown. Een vrijdagmiddag even over de klok van drie uur... ...tijdens weer voor de hitlijst van Europa. jaar jaagang trouwens alweer van deze hitlijst. Aflevering 41. Vandaag 15 oktober van 2010... De lijst die bestaat uit de 40 beste platen op dit moment van Europa. Daarvan zijn er 16 deze week stijgend. 3 blijven er zitten. 18 dalen en dan blijven er nog drie over. En die drie die komen helemaal nieuw binnen. Ik denk dat er natuurlijk ook ruimte gemaakt moet worden. Na 16 weken doet Ina dat met Amazing. Lady Antebellum, Need You Now ook na 16 weken. En de 6 Sisters, Fire with Fire. Na 15 weken houden zij het voor gezien in de heetste lijst van Europa. Snelse stijgen is in hand van Bruno Mars, Just The Way You Are. De snelste daler die is voor uh, Trevi McCoy. Zijn geld is bijna op denk ik, want de biljonair zakt in één keer 9 plaatsen naar beneden. Langs genoteerd, net als vorige week, de dame die in 2008 doorbrak met het nummer I Kissed a Girl. Is nog steeds de bestverkoopende plaat in uh, Europa. Vorige week stond ze nog op 36, deze week zakt ze wel naar 39. En dat alles in haar 22e week hitnotering. Helemaal onderaan de lijst deze week. Hurts Better Than Love. 13 weken de lijst zakken van 34 naar die 40ste plek toe. Maar het langs genoteerd. in de eerste plaat van vandaag. Die is in handen van Kate Perry. En heeft natuurlijk California Girls. Die hoort er nu. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short Van Dam. De Euro Breakdown. Not once. Let's take a journey. I know a place. This is really green.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 had met een uh, MD-speler <middel> Hoorde je k Perry op de Zonfors Radio Met California Girls, California Girls. 22 weken lang staat deze plaat dus al In de hitlijst van Europa En een van de leukste albums van 2007 Die komt toch wel van de Wombats Het trio had aan hun uh, guitar Van uh, A Guy To Love, Lose and Desperation Dat is weer een perfect debuutalbum gemaakt Drie kwartier smullen van catchy uh, gitaarliedjes. Natuurlijk was niet elk nummer even sterk, maar ook de mindere nummers hadden wel een seconde waar een pakket uh, riffje in zat. Het album bevatte onder andere de hits van uh, Moving to New York, Backfire at the Disco. En natuurlijk een grote hit toen Let's Dance to John DeVision. Vorig jaar liet de band heel even uh, wat van zich horen met de nummer My Circuit Board City. De single had een leuke clip die toch werd verwijderd van YouTube. En waarschijnlijk werd dat gedaan om alle aandacht te leggen op het nieuwe materiaal. Momenteel is de band namelijk bezig met het schrijven van nieuwe nummers voor het tweede album. En dat doen ze samen met de topproducent Nick Lee, die we weer kennen van Snow Patrol en YouTube. De eerste single van het nog titeloze album, dat is A Tokyo. Het nummer is geproduceerd door Erik Valentine, die we ook weer kennen van Queens of the Stone Age. We horen namelijk uh, wat synthesizers in dit nummer. En dat is echt aan de hand van uh, Erik Valentine gekomen. Die heeft deze namelijk meegenomen. Het klinkt weer uh, zoals uh, we de One Bad kennen van 2007. De hits toen. Let's Dance to Joe Division. Nog steeds de vertrouwde gitaarliedjes. En natuurlijk de stem van zanger Matthew Murph. Het lijkt erop dat we hier weer een nieuwe hit hebben voor de jongens. De Wombats komen binnen met Tokio op nummer 38 deze week in de lijst van Europa. De nieuwe binnenkomer van deze week in handen van The One Band. En hun single heet Tokyo. We slaan er even een hele hoop over. Mark Ronson op 37, 36, Joshua Redding, I Will Be With You. En op 35 deze week Eminem samen met Rihanna Love The Way You Lie. We komen dan bij 34 en daar vinden we weer een uh, single uit het repertoire van Alisa Moore, Oftewel uh, Pink, zoals we haar beter kennen. Begin van uh, het vorige decennium, meermaals grote hits naar voren gebracht. En 16 november verschijnt er een album waarop alles staat wat haar zo beroemd heeft gemaakt. De tracks als There You Go, Get the Party Started en Zo What zullen natuurlijk niet ontbreken. Maar daarnaast komt de 31-jarige zongeres met een gloednieuwe single. En die single heet Raise Your Glass en zal het eerste en uh, nieuwste nummer worden op het album. De titel van het album is ondertussen ook bekend: The Greatest Hits So Far. Wat natuurlijk ons weer ten kennen geeft dat Pink nog wel even doorgaat. Raise Your Glass zal waarschijnlijk een hit worden en Pink is nog niet van plan dus een einde aan haar carrière te gaan maken. Daar is ook helemaal geen aanleiding natuurlijk voor, want als ze in de toekomst meer soortgelijk materiaal komt, dan zullen de radio's en de fans echt serieus haar blijven steunen. Ze doet het op nummer 34, de dame die wij kennen van een hele hoop de laatste So What? In de nieuwste Race Your Glass.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 ...op de Zandvoortse Radio met hun single Mystery. Twaalf weken lang staan ze daarmee alweer in de lijst van Europa. Ze zakken wel van 29 naar de 33 alweer. En wij gaan alweer naar de laatste binnenkomer. En die vinden we op nummer 32. Het is een hele tijd stil geweest rondom Robbie Williams. Totdat hij laatst met het nieuws kwam dat hij weer met Take That de studio in de hoek. Het nieuwe album van Take That dat komt pas in november uit. Maar Robbie Williams geeft alvast een voorproefje... Door uh, op zijn nieuwe single samen te gaan werken met Carrie Barlow. De single Shame die is uitermate stilgehouden totdat hij in augustus zijn wereldpremière op de Engelse radio kreeg. En kort daarna kwam de Brock Down Mountain geïnspireerde video online op de website, die perfect weer bij het nummertje past. Nu komt de single dus ge uh, geheel Europa uit en meteen uh, gooi ze hoge ogen. Robbie Williams samen met Carrie Barlow. En de nieuwe single van deze mannen, die heet Shame. En die hoor je op de Zandvoortse Radio natuurlijk ook bij de grootste hits van Europa. Zometeen even een overzichtje van de nummers 40 tot en met 31. En natuurlijk het weer en verkeer in onze regio. Ik heb goed nieuws voor je hoor. Als je zo naar buiten kijkt, dan lijkt het er niet op. Maar uh, het komt goed.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 What a shame we never listened I told you through the television And all that went away was the price we paid People spend. Game. We De nieuwe zinger van Robbie Williams op jouw vrijdagmiddag. Wij gaan even kijken wat we allemaal al gehad hebben in deze eerste 27 minuten van jouw vrijdagmiddag. nummer 40 vinden we Hurts Better Than Love, staat 13 weken in de lijst, zak van 34 naar 40. Van 36 zakken naar 39, 22 weken lang al en daarmee het langst van allemaal natuurlijk Kate Perry, California Girls. De Wombats komen nieuw binnen met Tokyo op 38, Mark Ronson Bang Bang Bang, 15 weken in de lijst, levert 4 plaatsen in en zakt naar 37. Van 30 naar 36 in de 13e week, Joshua Redden, I Will Rather Be With You, Eminem en Rihanna Love The Way You Lie, 16 weken in de lijst, van 31 zakken ze naar 35. Ray Glass Glass, komen opnieuw binnen op 34. Maroon 5 met Misery, 12 weken in de lijst, zakkend van 29 naar 33. Robbie Williams en Carrie Bello hoorde je net met A Shame. Ze komen opnieuw binnen op nummer 32. En 31 die ze dan voor Flowrider en David Kent aan de Club Can Handle Me. 13 weken staan ze in de lijst, zakken van 25 naar 31. En de volgende die dan een beetje winst boekt, nou ja, een beetje, toch vijf plaatsen winst pakken ze: Enrique Iglesias en Nicole Searchingen. Tweede week, dat zijn de lijst van Europa staan. Ze gaan omhoog van 35 naar nummer 30. Zometeen Ina met 10 Minutes. Iglesias en Nicole Searchinger. ZFN, Westkust, weerbericht. Vandaag is het overwegend bewolkt en er valt af en toe wat regen. En vooral vanmiddag regent het even stevig door. En dat is ook wel te zien nu hier buiten in Zandvoort. Wind bij het uit Noordwesten neemt overland toe, naarmatig aan zee zelfs vrij krachtig. Temperatuur stijgt vanmiddag naar een maximaal van 14 graden. Vanavond en de komende nacht is het weer overwegend bewolkt en er vallen wat buitjes. De wind waait uit het noorden en is matig tot vrij krachtig. De temperatuur daalt naar een graadje of 7. Morgen beginnen we de dag weer met een paar buien, maar die buien trekken al vrij snel naar het zuidoosten weg. En vooral morgenmiddag schijnt de zon dan weer flink. De wind waait matig tot krachtig uit het noordoosten en temperatuur stijgt naar een maximaal van 11 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, is het ook weer vrij helder en de temperatuur daalt flink. Het koelt af in onze regio naar waardes bij het vriespunt. Met zelfs grote kans op vorst aan de grond. Zondag profiteren we dan van een uitloper van een drukgebied Noorman. En daardoor is het weer een prachtig weer met veel zonneschijn. Het blijft de hele zondag droog en het wordt in de middag maximaal 10 graden. Wind niet meer dan zwak uit het oost tot zuidoosten. Het is nog niet heel druk in onze regio. Ook houden de flitsers zich nog rustig. Hoewel, misschien dat hij er nog staat. Vanmorgen stond hij er. En vanmiddag was hij er ook nog even op de zeeweg. Als je Zandvoort ingaat op het parkeerdek aan je rechterhand... ...staat op een gegeven moment een grijs zilveren autootje. En die controleert daar of jij niet harder rijdt dan 80. Wij gaan verder met de hits van Europa hier op CFM. Ik zei het net al, Ina, in 10 minutes heb ik voor je klaarstaan. Zometeen ook nog een plaat van de Plain White T. En nu slaat alles vast. We begonnen met een... Uh... Een speler die een beetje liep te klooien. Een MD-speler die uh, gewoon speelt terwijl er wat anders aan de hand is, weet je. Dus dat schiet ook niet op. We gaan eens even kijken of we hem uh, snel erbij kunnen pakken, die plaat uh, van Ina. Je hoorde al een klein stukje beginnen, maar uh, op een gegeven moment was hij toch helemaal weg. Dat is het nadeel als je uh, vanuit computers draait. Hè. Het is in één keer klaar, dan kun je kan niet zeggen van ik zit nog even een cd'tje op. Want ja, die, uh, die heb ik niet meer. Alles tegenwoordig vanuit de computers. Waar zit ze? Ina, de nummer 29 en 10 minuten. Tussen 3 en 5 De grootste hits van Europa met Short van Double. My head is stuck in the clouds She begs me to come down. Says boy quit fooling around. I told her I love the view from up here. Warm sun and wind in my ear will watch world from above as it turns to the rhythm of love we may only have tonight but till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 From real in California, we watched the sunset from our. 2005 bekend werd met de single Your Beautiful. In Nederland haalde hij zelfs de nummer 1 in de Single Top 100. Ik heb het natuurlijk over James Blunt. Zijn vorige groot hit dateert trouwens alweer uit 2007. Toen was dit 1973 zijn grootste succes 16 weken lang in de Nederlandse top 40. En nu dacht hij het wordt weer tijd voor een nieuwe plaat Stay the Night heet hij. En James Blunt staat daarmee drie weken in de lijst van Europa en gaat omhoog van 26 naar 24. En daarvoor de Plain White Tease 'The Rhythm of Love. Drie weken staan zij in de lijst van 32 omhoog naar 27. En drie weken geleden kwam Silo Green ook binnen in de lijst van Europa. Zijn single uh, Fuck You gaat uh, dan in de tweede week omhoog naar 28. En in deze derde week zelfs omhoog naar 23. I really hate your ass right now. See? Yeah.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 Somebody put your hands up somebody, somebody. Twins in de vierde week voor Nelly met zijn Just a Dream van 24 omhoog naar 22. Op nummer 30 vinden we Erik Iglesias samen met Nicole Searchinger, de heartbeat, in de tweede week omhoog van 35 naar nummer 30. Ina met 10 Minutes kwam vorige week ook binnen, toen op 37, nu naar 29. Jolanda Bicool en Dickup We Not Speak Americano, 12 weken in de lijst, zak van 19 naar 28. Plain White East, The Rhythm of Love, staat nu drie weken in de lijst van 32 omhoog naar 27. En Tim Burke met zijn Bromance is ook een beetje over. Tien weken in de lijst van 22 zakt hij nu al naar 26. Charisse met Pyramid staat 11 weken in de lijst van 18 zakt zij naar 25. James Blunt, Stay the Night, drie weken in de lijst van 26 omhoog naar 24. En Silo Green met Fuck You, daar kwam uh, drie weken geleden in de lijst van 28 ook omhoog naar 23. En Ellie hoorde je net dus met uh, Just a Dream, vier weken in de lijst van 24 omhoog naar 22. En McCoy met zijn biljonair. Ja, het geld is een beetje op, dus hij zakt in één keer naar beneden. In de dertiende week zakt hij van 12 naar 21. Deze week drie zittenblijvers in de lijst van Europa. En een van hen is terug te vinden op nummer 20. De zevende week voor Armin Verburen en Sophie ellis Baxter. Not giving up on love. for me. I said, just show me a signal. She flashed red, amber, green.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 Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS Journaal. Het OM eist voor Geert Wilders vrijspraak voor het aanzetten tot haat tegen moslims. Justitie vindt dat de uitspraken van Wilders niet vallen onder de wettelijke criteria voor haatzaaien. De uitspraken hebben niet geleid tot een tweedeling in de samenleving, waardoor groepen tegenover elkaar kwamen te staan, zegt het OM. Dinsdag vroeg justitie ook al vrijspraak voor groepsbelediging. Wilders staat ook nog terecht voor discriminatie. Later vanmiddag wordt de definitieve strafeis tegen Wilders geformuleerd. En dan moet blijken of er ook op dit punt vrijspraak wordt geëist. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Regeringspartijen VVD en CDA hebben geen probleem... met de dubbele nationaliteit van CDA-staatssecretaris... Veldhuizen van Santen-Hilner. Ze heeft een Nederlands en een Zweeds paspoort. VVD en CDA zeggen dat ze niet twijfelen aan haar loyaliteit aan Nederland... PVV-leider Geert Wilders was niet op de hoogte van de dubbele paspoort en wil dat ze haar Zweedse paspoort inlevert. De PVV dient daarom na het herfstreces een motie in. De kans dat die genoeg steun krijgt is klein. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA zeggen dat ze Veldhuizen niet laten vallen vanwege haar dubbele paspoort. De Staatssecretaris zelf wacht de motie af. Premier Rutte zei donderdag nog dat iemand met een dubbele nationaliteit gewoon in zijn kabinet kon komen. In China en Japan zijn duizenden betogers de straat op gegaan vanwege een rel om een betwiste eilandengroep. In de Oost-Chinese zee liggen eilanden waar beide landen aanspraak op maken. De Chinese demonstranten riepen op tot een boycott van Japanse producten. De Japanners op hun beurt eisten dat China van de eilanden afblijft. De verhoudingen tussen de twee landen zijn al langer gespannen. Maar onlangs zochten de regeringen van China en Japan weer toenadering. Voor het eerst is de nieuwe voetbalwet ingezet om geweld bij een voetbalwedstrijd te voorkomen. De politie heeft vanavond in aanloop naar de wedstrijd Feyenoord FC Twente vier mannen opgepakt. De verdachten uit Gouden en Terneuzen riepen via internet op tot geweld. De voetbalwet maakt het mogelijk om mensen die herhaaldelijk aanzetten tot geweld preventief op te pakken. De wet is op 1 september ingegaan.